Het is nog steeds niet duidelijk of de jongen van 15... die werd doodgeschoten in Capelle aan den IJssel... een echt wapen bij zich had. Dat zegt het OM. Op de plaats van het incident is een vuurwapen aangetroffen. En of dat echt of nep is, dat zou onderzoek moeten uitwijzen. De politie kwam gisteren in actie na een melding over een fatbike-diefstal... waarbij iemand met een wapen werd bedreigd. De jongen van 15 werd later doodgeschoten bij McDonald's... omdat hij niet naar aanwijzingen van de politie zou hebben geluisterd. De Rijksrecherche onderzoekt nu of de agent die hem neerschoot... zich aan de regels heeft gehouden. In het onderzoek op zoek naar de vetbike diefstal zitten ook twee jongens vast. Ze zijn ook allebei 15 jaar oud. In Drenthe en Overijssel gaan ze bloed en medicijnen vervoeren door de lucht. Vandaag begint een proef met medische drones. Die gaan vliegen tussen de ziekenhuizen in Zwolle en Meppel. Deze ziekenhuisapotheker denkt dat het hun werk een stuk makkelijker gaat maken. Het komt nog wel eens voor dat er met spoed medicatie voor een patiënt van de ene locatie naar de andere locatie moet. En dat wil je het liefst zo snel mogelijk en zo gestandardiseerd mogelijk regelen. En we denken dat de drone daar zeker een uitkomst in kan bieden. Zo'n vlucht van ziekenhuis naar ziekenhuis duurt 20 minuten. Ze gaan het nu een jaar lang proberen en PSV moet het voorlopig doen zonder Ruben van Bommel. De aanvaller liep gisteren een zware knieblessure op in het duel met Ajax. Hij kwam verkeerd neer en verdraaide daarbij zijn rechterknie. Vanwege de blessure komt hij dit seizoen niet meer in actie, zegt commentator Jeroen Elshoff. En dat is een hele harde klap. Hij is gehaald van AZ voor 15, 16 miljoen euro als vervanger van Noah Lang. Is echt een van de belangrijke talenten aan de kant van PSV als linksbuiten. En nu moet PSV dus zonder Van Bommel doen. Dat is echt een harde klap voor PSV, maar vooral voor Van Bommel zelf. Van Bommel is 21, hij is de zoon van clubico Mark van Bommel. En mensen in Botswana krijgen er een nieuwe vrije dag bij. Dat is te danken aan de Botswaanse atleten die dit weekend een historische gouden plak haalden bij de 4x400 meter op het WK atletiek. President Boko vindt dat reden voor een feestje en dus heeft hij een nieuwe vrije dag aangekondigd. Dat is toevallig ook nog eens een dag voor onafhankelijkheidsdag. Dus zijn mensen twee dagen achter elkaar vrij.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 Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam staat file bij knopen Diemen. Daar sta je nu een kwartier te wachten. En verder rijdt het langzaam op de A27 van Almere naar Gorkum. Tussen Hilversum en knopen Dunette is de vertraging ongeveer 10 minuten. En tot zover de AWB Verkeersinformatie. Autobedrijf Zandvoort. Een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken.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 FM Zfm 106.9 fm